Goedemiddag, ik ben Dielke Teersa. Dit is het nieuws van NOS op 3. EU-landen beloven dat ze minder gas gaan gebruiken. Vandaag spreken ze af dat ze voor eind maart het verbruik met 15% hebben teruggeschroefd. Minister Jette en zijn collega-energieministers willen voorbereid zijn als Rusland besluit de gaskraan naar Europa verder dicht te draaien. Ja, we zullen uiteindelijk als Europa, en dat moet op zo'n kort mogelijke termijn, helemaal van die Russische afhankelijkheid af moeten. En dat betekent snel inzetten op meer, meer duurzame energie, gas uit andere delen van de wereld halen, maar ook echt besparen, besparen, besparen. En als we dat allemaal doen, komt hopelijk niemand in de kou te zitten. De vrouw die vorige week in Rotterdam uit het raam viel en omkwam, is mogelijk geduwd door haar man. De vrouw Hing gillend uit het raam voordat ze viel. Haar man zou vervolgens aan de achterkant van het gebouw uit het raam zijn gesprongen en zwaar gewond zijn geraakt. Hij zit vast. Ook komend jaar krijgen bestuursleden van het Amsterdam Studentenkoor geen beurzen. Toen hebben Amsterdamse universiteiten en de hogeschool besloten na seksisme op een feest dit weekend. Tijdens speeches op het lusterum werden allemaal vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt. En er is van alles mis met de veiligheid bij ADO Den Haag. Blijkt dat een onderzoek naar een uit de hand gelopen na-competitiewedstrijd tegen Excelsior. Haagse fans kwamen toen het veld op en bekogelden het uitvak. Veel dingen hadden voorkomen kunnen worden, vertelt deze verslaggever van de Omroep West. Het stadion beschikt bijvoorbeeld over een camerasysteem dat in 2007 hypermodern was. En waarmee je precies kon zien wie daar zoal in het stadion zaten. Nou, dat blijkt inmiddels verouderd te zijn en niet eens meer te werken. Ook zijn er veel te weinig stewards en zijn ze niet goed opgeleid. Eerder werd al bekend dat er ook supporters met een stadionverbod op, het, op de tribunes zaten. Dat er nauwelijks is gefouilleerd, dat er zelfs een kip, een levende kip naar binnen was gesmokkeld. In het rapport staat dat Adam met een veiligheidsplan moet komen en meer beveiligers moet inhuren. Het weer op steeds meer plaatsen wordt het droog en breekt de zon door. En dan wordt het een graad of 21, morgen ook droog en ook 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in, Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. We hebben nu ZFM lunch. Ja, welkom terug lieve van luisteraars. Dinsdag 26 juli en uh, tweede uurtje. Lusdoom aan de andere kant hebben we Lus die uh, leuke nieuwtjes bij elkaar zoekt is momenteel om uh, aan u uh, wereldkundig te maken. Jan staat aan deze kant en die uh, gaat de muziek weer verzorgen. En uh, we beginnen met een lekker oud, oud nummer. Een mooi nummer. Volume. Ja.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 een Noordhoek moest bij een bepaalde supermarkt zijn daar. En daar zie je wel kwaad te maken. Als je ziet naast die afvalbakken waar de vuilniszakken in moeten. Dat het gewoon maar neergepleurd gaat worden. Ja. Zakken open, meeuwen, alles komt erop af. Dan ja, het je, is heel erg. Het is toch asociaal. Nee, de ja, het mensen is, toch ja, geen is verantwoording dan, erin dan? Ik, ik vind het onbegrijpelijk. Is het dan vol? Of hebben ze geen zin om die klep open te doen? Of wat is het? Kijk, wil je die zakken gewoon lekker weggooien? Doe dan in je huiskamer. Ja? Daar heb je er zelf last van. Ja? Maar doe dan niet buiten. Want ik vind het zo een aanfluiting. Een ja, maar waarom, waarom gebeurt dat dan, denk jij? Ja, ik weet het niet. Het is, is gemakzuggel. Zijn, zijn die bak vol? Nou ja, vol is het. En het lijkt me toch dat, het, uh, dat je iets verder rijdt... en andere bakken vinden, denk ik. Of niet? Of zijn ze allemaal vol? Of worden ze te weinig gelegd? Afgezien van dat. Ik heb geen idee. Ja, weet je, ik weet niet. Um, dat, is geen vrijbrief, het... vrije, dat is geen vrijbrief, om niet zakken maar neer te gooien. Nee, maar het ligt aan, ben je goed te been? Ben je niet goed te been? Ga je, heb je dat de zin om en te lopen naar de volgende bak? Of denk je van nou, uh, het wordt niet op tijd gelegd. Dus er waren van de week problemen met uh, het ophalen van de vuilbakken. Ja. Want uh, we waren de, de, de, de containers werden ook niet geleegd. Nee, maar moet dat een zo gebeuren? Ik bedoel, als dat, als dat niet kan, neem hem er mee en zet hem in je, even in je box of, of, of in je schuur. Dat er wel de mogelijkheid is. Want ze gaan worden, ge ge ge ge ge worden opengereid ja. gewoon. Is ja, gewoon, ja, die meeuwen zijn Die natuurlijk allemaal en uh, die vreten een eigen rot. En ik vind geen gezicht voor, voor zo'n omgeving. Nee. Ik uh, zou me echt een, een beetje kwaad over Maar ik denk ook dat daar dan toch wel iets ligt bij Spanelanden. Hè? Want nou, uh, je kan een, naar een, de gemeente bellen. Ja, tuurlijk. Maar, maar die, dat werkt niet. Je moet echt naar Spanelanden bellen. En er is van de week een paar keer naar Spanelanden gebeld... om te zeggen van hey, de bakken zijn niet geleegd. En toen was het vanwege de hitte dat er een ander rooster was of weet ik veel wat. Maar ja. uh, het heeft best wel even een paar dagen geduurd voordat ze geleegd werden. Dus je kan wel zeggen van mensen uh, houden er een beetje rekening mee en doe het netjes. Ja. Maar ja, aan de andere kant moet het ook wel opgehaald worden. Onze voor, uh, mijn ervaring is met Spanelanden dat, uh, dat bij ons in de buurt als geregeld... Uh, de bakken gelegen worden hoor. Dus ja, het kan natuurlijk incidenteel zijn, maar nogmaals, om het af te sluiten: ik vind het geen gezicht. Maar... Nee, het, uh, het hoort niet. Nee.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 Zimmer. We hebben wel wat zomers uh, muziek gedraaid vandaag. Die kon er ook nog bij. Dat was Bobby Goldsboro. Een lekker uh, oud nummer van hem. We hebben een uh, jarige vandaag. En ja. het is niet de eerste de beste natuurlijk. Nee, de, de, de opa onder de, de zangers zeg maar zo'n beetje. Ja echt. En uh, hij heeft zelfs corona weer goed overleefd. Uh, een paar weken geleden. En daar uh, hebben we het natuurlijk over. Word, sir Michael Philip Jagger. Ofwel ja. Mike Jagger. Die is jarig vandaag. Ja, helemaal. En uh, hij is dus geboren op 26 juli 1943 in Dartford, Kent. Hij is uh, uiteraard een bekende rockmuzikant. Jagger werd geboren in het Livingstone Hospital in East Hill, Dartford. Hij groeide op in een familie uit de middenklasse. Zijn vader, Basil Joe Jagger... Uh, was net zoals Dean's vader leerkracht. Deggers uh, moeder, Eva, een Australische immigrant, was een actief lid van de Conservatieve Partij. Mick heeft nog een jongere broer, Chris Deggers, uh, die is ook uh, actief als muzikant. Na de middelbare school ging Deggers studeren aan de London School of Economics. En na een jaar liet hij de studie vallen om zich te richten op zijn carrière als zanger. En in die tijd maakte hij na de kennis met Keith Richards. En beide mannen kenden elkaar uit hun jeugd toen ze naar dezelfde school gingen. Nadat ze elkaar uit het oog verloren hadden, ontmoetten ze elkaar dus weer op hun station. Jagger had, had tijdens die bewuste ontmoeting een aantal rhythm and blues-platen onder zijn arm. En Richards sprak hem daar hierover aan. Hun oude vriendschap werd hersteld. En Richard en Jagger begonnen een beentje Little Boy, Blue and the Blue Boys. Samen met Dick Taylor, die er al snel de brui aan gaf, en Brian Jones. Ze hadden eerst geen platencontract, maar kregen die wel toen Taylor werd vervangen door Charlie Watts... Een drummer Als bassist koos de mannen Billy Wyman. De band ging een beetje rondtoeren in clubs en steden. En in 1963 kwam hun eerste single uit. Come on, heette het nummer. Een cover van Chuck Berry. Ook kreeg de band een manager, Andrew Loog Oldman. Oldham, sorry. De band tekende een contract bij het grote Decca Records. Uh, buiten... we twee maar even tussendoor, we hebben natuurlijk twee nummers meegenomen. Oh, dan hè? gaan we eerst nu het nummer ja, draaien. Ja, we gaan natuurlijk ja, we ook. Gaan ja, e de verhaal is natuurlijk zo lang. Na het eerste nummer we gaan draaien gaan we nog even het verhaaltje ja, afdraaien. Ja, ja, het is best wel een leuk verhaal. Leuk verhaal, ja. De eerste die we gaan draaien van hem is een die ook wel door David Kerk onder andere op de plaat gezet is. Dan hebben we het over Lady uh, Lady Jean.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 Lady J Uh, het kader van de jarige van de dag, Mick Jagger. Ja. Uh, we gaan het verhaaltje nog even afmaken ja. en daarna hebben we nog een uh, nummer van de Rolling Stones. Uh, wist jij dat Jagger maar eenmaal getrouwd is geweest? Nee, meen je dat? Ja, hij is maar eenmaal getrouwd geweest. Oh. En dat was tussen 1971 en 1978. Was hij namelijk getrouwd met uh, Bianca, Perez, Mora, uh, Macias. En Dat hij er genoeg van Toen had hij er genoeg van. Tussen 1977 en 1999 had hij een relatie met Jerry Hall. Hij heeft acht kinderen die zijn geboren tussen 1970 en 2016. Onder wie de, mo de modellen Jade en Lizzie en Georgia bij vijf verschillende vrouwen. De oudste kreeg hij met zangeres Marcia Hunt. En de jongste werd geboren uit een relatie met uh, Melanie Hemrick. Vanaf 2001 woonde Jagger samen met... Lauren Scott tot haar onverwachte overlijden op 17 maart 2014. Zij was eveneens een model dat opviel door haar lichaamslengte. Ze was namelijk 1,93 uh, meter lang. Oh, daar moet je geen ruzie mee krijgen. Nee, nee. En uh, uh, Jack heeft uh, wel meer uh, goede dingen gedaan. Hij is niet voor niks seur benoemd door koningin uh, uh, uh, Elisabeth. Bij gelegenheid leent hij zijn naam ook aan goede doelen of uh, humanitaire projecten. En in 2008 deed hij dat nog aan in een korte film met de naam Kimmy Shelter, waar ook dan het nummer van uh, is. Ken je dat nummer? Nee, ja. nee, nee. dat is een film met, uh, met de acteur-regisseur Ben Effleck. Oh, okay. En uh, om een bedrag van 23 miljoen dollar in te zamelen voor uh, vluchtelingenorganisatie UNHCR. Dus uh, nou, hij heeft wel meer uh, goede zeker. dingen. Mooie ja, vanaf. er valt zoveel over die man te vertellen dat je ja. gewoon eigenlijk niet. Nee, luisteren uh, aan beide. Ja, toch. Niet weet waar je moet beginnen, waar je moet eindigen. Er is dit geen einde aan nog. Natuurlijk. Nou, in ieder geval, we hebben twee, een tweede nummer ook van hem meegenomen. Dat is wat... En dat is bruine suiker? Ja, nee? dat is ongetwijfeld uh, keukenkastje mee vol. hebt, denk ik, bruine suiker. Dus, uh... brown sugar. Ja, Brown Sugar uh, Rolling Stones. En dat deden we dan omdat uh, Mick Jagger vandaag... 79 jaar is 79. En uh, zijn verjaardag zal hij ongetwijfeld niet gaan vieren... in een pannenkoekhuis, denk ik, toch? Hey? Nou, je Hoewel, weet het niet, hè? Je weet het je niet. Weet het je weet het niet. niet. Precies, Misschien nu dit daar helemaal ook leuk idee natuurlijk. Ja. Oké, okay, we gaan weer zomers verder... que yo nací en Lucera llevo flamenco la sangre y padres son andaluzes mi hermano le pega al cante o pues si no fuera bastante os toco yo la guitarra para que podáis bailar y esta rumba tan gitana Pero que baila baila baila, pero que baila mi rumbita pero que canta canta canta, pero Que canta mi este ritmo bonito, chicos. Vaya que no aguantar! -oh! Que viva mi Andalucía. Mi Córdoba en mi bonita que me encuentre yo fuera La recuerdo todos los días De esta rumba que yo canto La baila y con alegría No olvides que lleva ritmo Lejos de mi Andalucía Pero que baila, baila, baila Pero que baila mi rumbita Pero que canta, canta, canta Pero que canta mi rumbita Pero que baila, baila, baila Pero que baila mi rumbita Pero que canta, canta, canta maar que canta mi aan de hand? Wat is er ¡Ahora de hand? Que yo nací en de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 Dus hoe zomers kennen hebben. Heerlijk. Ja, heer. Zeker. Ja, het nieuws. Ja, het ja ik heb nog wat nieuwtjes over de aankomende maandag, 1 augustus. Want de line-up uh, van de Pride at the Beach Party op maandag 1 augustus... op het Raad Spijn, die is bekend. Uh, de de optredens uh, van uh, Dallas Angel, Nicky Today, DJ Mali... Uh, Molly Clark, Wendy Moore, Astrid Nijg, Beaumonde, Paul Morris, DJ Sergio T en DJ Mickey Moore. Dat uh, klinkt toch allemaal heel erg? Ja, uh, zeker. Lekker. Lekkundig en gezellig. Dus dat is uh, aanstaande maandag. Oké, okay, nou gezellig allemaal. Onder uh, de motto: Back to the 60s de volgende.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 Got a roving an eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living dog.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 Got her open eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living down. Ja, Cliff, die staat met zijn levende popje. Haha, <laughs> living doll. Ja, uh, yeah. <laughs> helemaal leuk. Ik heb nog wat over, we hadden het net over de, de, de, dat uh, leuke, gezellige marktje op de Passage bij de Boulevard. ja. En wij vroegen ons af tot hoe laat hij daar was. Maar nou. hij is er tot vijf. Nou, kijk eens aan. En het is, als ik zo naar buiten kijk, nog best lekker weer. Ja, ik zou zeggen... Gezellig. Fiets erheen, want het ziet er heel gezellig uit. Ja. en het is droog momenteel, dus... Uh, Dat zeg ik. Doe Dat je het zo voordeel. Je Doe je voordeel. Ik zit te bedenken in een stiltecoupé. En in die stiltecoupé van die trein is het doodstil. Zo stil, je hoort zelfs de trein niet. Je zou zeggen, ook dan is het de trein van de NS... En inderdaad, de trein staat stil. En ik werk al jaren in stiltecoupés. Dus ik zal u wel proberen uit te leggen. Hey, ik woon in Amsterdam. En als ik een dagje lekker wil werken, dan pak ik de trein, dan ga ik naar het Centraal Station. Een beetje, het verre trein. Vlissingen, Maastricht, Groningen. En dan ga ik in stiltecoupé zitten. Nou, je hebt de hele dag een ander behangetje, hartstikke leuk. En je zit allemaal een klootzakken om je heen die je niet kent. En als er een begint te praten, zeg je uh, stiltecoupé." En dat gaat hartstikke goed. En in die stilte zit ik te denken over de Oudejaarsconferentie. En ik moet opeens denken aan een verhaal van een vriend van mij. Een vriend van mij die heeft thuis aan zijn muur een ingelijste instapkaart aan En die instapkaart die komt uit 1996. Die vriend van mij dat is een, nou ja zeg maar een, een zakenman die, die over de wereld reist. Die ging van Brazilië naar Hongkong naar Peking. Dat is iets anders dan het rondje Haarlem, Hoofddorp. Iets groter. En op een dag was die man in New York. En die had een hele belangrijke vergadering in Parijs. En hij liep op JFK, op het vliegveld. En opeens dacht hij, krijgt dat tyfus. Ik heb geen zin om naar Parijs te gaan. Die, die vergadering, ze kunnen de, de tering krijgen. Weet je, zo. En hij denkt, ik pak het toestel rechtstreeks naar Amsterdam. Nou, hij wil zijn vrouw verrassen, zijn kinderen verrassen. En gewoon heel eerlijk, Ajax speelde een hele belangrijke wedstrijd. Dat was in 1996, toen speelde Ajax nog hele belangrijke wedstrijden. Maar laten we in Haarlem niet te lang stilstaan bij betaald voetbal. Hè? <lacht> um. Maar dan komt het verhaal: het toestel naar Parijs, waar mijn vriend dus niet in zat, is neergestort. En niemand heeft die vlucht overleefd. En nog wel een leuk detail, mijn vriend is de volgende dag door zijn baas ontslagen... omdat hij niet op die vergaderingen in Parijs was komen opdagen. En toen zei hij, maar als ik in het vliegtuig had gezeten... was ik ook niet komen opdagen. Toen zei die baas, nee, maar het gaat om het principe dat... Als ik, dit verhaal vertel, als ik dit verhaal vertel, dan zullen ze, oh, we gaan nu naar de MH17. Dat is natuurlijk een oudejaarsconferentie? En Joep van Hek gaat natuurlijk een paar keiharde grappen maken over die vliegramp boven Oekraïne. Nou, zou ik u meteen uit de droom helpen? Dat ga ik gewoon niet doen. En waarom ga ik dat niet doen? Omdat ik het verdriet te groot vind. Ik vind de ramp te groot. Ik vind uh, Het is te vers. Het is te erg wat er gebeurd is. Daarbij vind ik, zoals onze regering het nou ja, oplossen kon niet, maar begeleid heeft... Dat vind ik prachtig of goed gedaan. En ook met die kisten in Eindhoven. En die herdenking in de rij. En nou goed, uh, ik ga daar niks over zeggen. Ik heb net als u ook wel met een beetje verbazing staan kijken. Naar al die mensen die stonden te klappen op die viaducten. Ik heb ook wel eens een dag niks te doen. Maar... En ik heb ook geen knuffels staan gooien. Niet dat ik niet rouwig ben, maar het gaat vandaag heel goed. En ik heb ook geen bloemen naar Schiphol gebracht. Ik heb wel een keer een bloemetje gehaald. Mijn vrouw en ik die zouden ergens gaan eten. En de winkels waren al dicht. Ze dus zei: vrouw, god, ik zeg: Ik rij wel even naar Schiphol. En dat, uh, ja. Dat noemen wij bij ons in Amsterdam. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Weet je dat? Is... Maar voor de rest wil ik er niks over zeggen. En, en, en, ja. en nog één ding: ik, ik kon op een gegeven moment op de radio en televisie. Ik kon geen rouwdeskundige meer horen, man. Elke keer zat er weer zo'n zalvende seikert. Ja. En verdriet geeft ook een hoop nou, en daar nou, nog één dingetje. Dat is, uh, waar ik echt wel heel erg hard om gelachen heb. Dat is dat ze in Limburg. hebben ze nu een monumentje voor de omgekomen dieren bij de MH17. Nou, daar mag je toch echt. Uh, hallo, daar mag je toch echt heel erg hard op lachen, of niet? Nou, daar ben ik maar de enige, maar dat vond ik da Dat er nu mensen in Limburg gaan staan sniffen op een paar dode honden. een paar dode papegaaien en een paar dode duiven. Flikker toch op, nou! En nog een luie duif ook. Je mag van God vliegen, pak je een ticket naar Kuala Lumpur, naar nou, bedoel. Nee maar goed, weet je wat het is? Ik ben natuurlijk net zo machteloos mens als u. Ik zit in die, in die stiltecoupé, ik kijk in de krant, ik, ik lees ook wat er allemaal in de wereld gebeurd is, wat er aan de hand is. En of het nou de jezidis op de berg zijn, of wat er in Mali gebeurt, in Syrië, in Irak, wat er gewoon aan de hand is. En, en we vechten nu ook mee met, met die F16. En dat doen we onder leiding van die, van die blonde. Ik weet niet of dat een heel goed idee is. U, u weet wie ik bedoel, die hennis. Jezus die laatst tegen de Tweede Kamer zei: de F-16 staan in Jordanië, maar of u dat een beetje stil wil houden... dat verzin je toch ook, niet. En op dat moment zat de voorzitter van de Tweede Kamer... die zat te googelen wat ICT betekent, maar voor de rest gaat goed. En we doen niet mee aan de grondoorlog... want de zes tanks die we hadden, hadden we net aan België verkocht. En toen we ze wegbrachten, zijn ze bij een kettingbotting betrokken geraakt. Omdat er een tractor overstak... En nu gaan we misschien toch meedoen aan de, aan de grondoorlog. Ik zei tegen hen, hoe ga je dat dan doen? Zeg zei ze, ja, ik denk dat ik alleen ga. En dan pak ik die monstertruk uit Haaksbergen en we zien wel hoe het afloopt. <lacht> ik lees al dat nieuws, net als u. Het raakt er ook zo somber van. En, en, en dan, zoek ik in dat nieuws, dan zoek ik in dat nieuws naar een, naar een lichtpuntje. En laatst, laatst, vond ik dat. laatst vond ik dat. En toen vond ik ook een, een lichtpuntje, nou ja, iets wat me... Wat me wat me raakte, dat ik echt opeens kippenvel voelde, dat ik in beide tranen beetje emotie, dat mijn hart echt, echt, nou, dat zit dan hier, maar dat uh, truihout, dat, uh, dat, dat, dat, ik las iets wat me emotioneerde en ik en ik merk dat het me nu weer naar de keel gaat. Ik las. Dat ze in Brussel besloten hebben. dat wij vanaf 1 januari. geen zware stofzuigers meer mogen voorkomen. <lacht> en dat ontroerde mij zo verschrikkelijk. Ik vond het zo'n mooi gebaar. Ik dacht natuurlijk: die zware stofzuigers. die sturen wij naar Syrië en Gaza. Want daar zijn ze echt nodig. Bij ons gebeurt nooit een fuck. Wij hebben gewoon genoeg aan een. aan een kruimeldief. Ik, ik was zo. Maar toen bleek het daar niet om te gaan, die dingen vreden te veel stroom. U zult zeggen wat? Ja, precies. En, uh... ja, ik vond het zo leuk dat dat beslist is in het uh, Europees Parlement. U weet het, Europees Parlement. dat vergadert vier dagen per maand in Straatsburg. Daar pakken ze de hele boel in. Dan gaan ze in een paar vliegtuigen. onder leiding van een paar gozers van Greenpeace. vliegen ze naar Straatsburg. Daar gaat het hele archief mee in een kolonne. Uh, vrachtwagens waar Poetin een puntje aan kan zuigen. En dan gaan ze daar met beslissen dat wij niet zulke zware stofzuigers mogen gebruiken. Nou, dan heb je toch geen oudejaarsconferentie meer nodig. Dan doe je toch zelf de humor. <lacht> ja, weet je, dan, dan zit ik in die trein, denk ik, godverdomme, ik zit nu na te denken over stofzuigers. En ik wil helemaal niet nadenken over stofzuigers. Ik wil nadenken over de, over de, de grote dingen in het leven. De, de, de, waar het, waar het god, de essentie, waar het om draait. Bijvoorbeeld, uh, waarom rijdt Sinterklaas altijd op een wit paard? Weet je, dat is zoiets. En dat zet kwaad bloed bij de bruine manegepaarden en terecht. Die zeggen, waarom zit die baas altijd op die witte? En dat is volkomen terecht. En vanaf volgend jaar zeg ik ook: het paard van Sinterklaas moet bruin zijn. En lesbisch. Dat, dat, dat is gewoon mensen zo. Ja, ja. Dat was weer. Onze eigen joep, joep, joep, joep, joep, joep en hek Joep van de Dam. Ja, is <laughs> uh, ja, Je gaat de mensen blij maken met weerbericht? Ja, de weersverwachting uh, voor, uh, voor de Randstad hè, van uh, Rico Schreuder. Hè, gaan we even, want die hebben het altijd over deze regio. Oké. Okay. Het moet heel even bijkomen, hoor, van Joep. Ja, toch? Uh, de bewolking overheerst vandaag, en vanochtend uh, viel er dan hier en daar wat uh, lichte regen. Zo nu en dan breekt ook de zon even door. De wind waait uit het noorden en is meestal matig en het wordt 20 tot 21 graden vandaag. Dus het is niet echt koud, alleen de wind is een beetje straf. Vanavond klaart het geleidelijk op en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon. Het blijft droog en bij duidelijk minder wind wordt het 20 tot 22 graden. Donderdag overeerst de bewolking. En pas in de avond breekt de zon af en toe door. Er waait een matige noordoostenwind en daarmee wordt warmere lucht aangevoerd. Het wordt 22 tot 23 graden. Vrijdag breekt de zon weer geregeld door. En ook dan is het droog en er waait een matige noordoostenwind. De temperatuur loopt op naar 24 tot 25 graden. In het weekend is het op en top zomerweer. Zowel zaterdag als zondag schijnt de zon flink. En het blijft op beide dagen droog. Er waait een zwakke tot matige noorden- tot noordoostenwind. En het wordt 25 tot 26 graden. En ook in de eerste week van augustus is het aangenaam zomerweer. Met een mix van zon en wolken. En de temperatuur komt dagelijks rond de 25 graden uit. Ja, het ziet er allemaal heel goed Is het uit. de mensen weer blij gemaakt, denk ik? Ja, ik denk het ook. Nou, Kustzellig. Dus uh, geniet er volop van. En volgende week hebben wij uh, weer een nieuw weersbericht van uh, Rico's. En hopelijk net zo goed. Ja, dat hoop ik ook. onderzocht <laughs> dat... Het was de afgelopen zondag natuurlijk lekker weer, lekker warm. En uh, als we hier even kijken, dan zie ik hier dat, dat ze weer een alcoholcontrole gehouden hebben. Dat, nou, je euh... zit naar hetzelfde te kijken als ik. Nou, he? kijk eens aan. Bij <lacht> uh, ja, alcoholcontrole in Overveen zijn zondagavond diverse drankrijders van de weg gehaald. En opvallend is dat het merendeel een brom of snorfiets bestuurde. Ook in Heemstede werd een alcoholcontrole gehouden en daar liep een snorfietser tegen de lamp. De man kreeg een rijverbord van 24 uur en moest zijn snorfiets ter plaatse achterlaten. Maar dat was de man niet van plan. Het uitgaanspubliek dat uh, vanaf het strand op weg naar huis was... werd op de zeeweg van half elf tot uh, half één door de politie gecontroleerd. En acht brom- en snorfietsen bleken onder invloed van alcohol... Uh, 510 en uh, 615 UGL waren de hoogst hoeveelheden. Van deze bestuurders werd direct de drijfwijs ingevorderd. Een persoon was staande gehouden, maar ging voor de blaastest vandoor. Zes Vliet bleef achter en deze zal zich later moeten verantwoorden. In, uh, in Heemstede werd een bestuurder uh, even kijken... Ja. Sta ja sta staande gehouden? Ja. Nou, en dat voor de, <laughs> ja, hij werd uh, staande gehouden en uh... Maar hij ging er. Uh, vandoor Hij ging even door, dus uh, met achterlaten van zijn Snorbrommer. Dus ja. hij zal uh, zich moeten uh, verantwoorden, wil hij zijn Snorbrommertje weer terugkrijgen. Nou, ik vind het geweldig dat hij controles moet je meer doen. Ja, toch? Ja. Het is wel mijn Ja, maar het gebeurt ook regelmatig. Dus. Uh... Ja, dat is niet wat zeker. Dus, uh, we gaan even kijken. Nou, we gaan er weer een beetje op. het dag na, tien minuten. Gaan we alweer een beetje naar het eind? Nou Ja, we hebben nou, ja, nog tien minuten. Maar we gaan eerst uh, Eros Smitter draaien. Je zei dat het nummer uit een film afkomstig is, dus. Uh, nee, dat is die. Ja, een oh, Lekker okay. Lekker nummer was dat. Ja. Dat uh, was jouw belletje. Is ja. dat uh, de Melbourne? Nee, dat was de bakker de met de okay. broodjes. Oh, Oké. Okay. Nou, lekker. We gaan nog even iets zomers draaien. Goed. Ja. Ja.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 Si no vamos solo, vamos con todos los amigos. Nos gusta ver mensen barcos, ver mucha gente contenta y ver a la viejecita sentadita en su pureza. Pum, pum, pum. Por fin ya viene el buen tiempo. Pon pum, Ya se quitó el frío viento. Todos ya cantaremos en también bailaremos, y todos estaremos ya siempre, siempre we, <tose> Bóngata ta pum, pum, pum, Como nos gusta el verano. ta Va pum, pum, pum, levantar no temprano. Mira la playa solo para bañarnos tranquilo. Y si no vamos solo, vamos con todos los amigos. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Taka taka taka taka werd het stil, hè? Nou, het werd even stil. We zijn er ja. stil van. Ja, we zijn er stil van. Nou, ja, we gaan even kijken. Ja, we moeten de tijd een beetje... Uh... Nou, we gaan dit maar doen. Dat was het laatste nummer vandaag dan. Dit is het laatste nummer. Gaan we erop? Ja, dat moet ik het doen. Whatever I couldn't keep it together Didn't know what I could be Never thought that life Get punched back. Gezegd, uh, het is het einde van deze twee uur lunch op deze dinsdag, 26 juli. En uh, helaas, ze zitten weer op, luisteraars. Deze gaat het weer snel. Eigenlijk wel, hè. Nou, we hopen dat het allemaal gezellig gevonden is. Dat ik de muziek was. Van alles wat een leuke bericht is. Een uh, gunstig weerbericht, wat uh, door onze de is voorgelezen. En wat uh, ons betreft, zeggen we maar, nou, maken nog een fijne dag van uh, Blijf Gezond. En uh, ons advies, uh, let op elkaar En uh, graag tot de uh, nee. volgende